In Zeeland hebben vanochtend flinke files gestaan van mensen die op weg waren naar de kust. De Vlakentunnel was voor het weekende afgesloten wegens werkzaamheden. Op de A58 richting Zeeland stond rond het middaguur meer dan 20 kilometer file. Op verzoek van de politie is de Vlakentunnel toen weer tijdelijk opengesteld. Om drie uur werd hij weer afgesloten. En het weer. Het is zonnig en warm. Middagtemperatuur is 21 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten. En ook morgen en maandag is het mooi na zomerweer. Dit was het NOS-journaal. Aan Verkeersinformatie. Files door werkzaamheden op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij Nieuwegein 2 kilometer. En op de A7 Herenveen richting Groningen. Tussen Boerakker en Leek ook 2 kilometer. Op de A16 Breda richting Rotterdam... tussen de knopende Ridderkerk en Terbrechtseplein 6 kilometer... is daar vastgelopen door een aanrijding op de A20... Gouden richting Hoek van Holland. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Krooswijk staat 3 kilometer... zijn daar twee rijstroken dicht. En door de werkzaamheden op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen... voor de Vlakentunnel 5 kilometer. Zoekt u iemand die aangepast vervoer regelt voor uw kind...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 Dit is uh, Opium bij de Afro op Radio 1. Uh, straks praat ik met tae King over, uh, ja, over meerdere dingen eigenlijk. Want er is in Den Haag in het uh, Kinderboekenmuseum... onderdeel van het Letterkundig Museum... een hele mooie tentoonstelling ingericht van strip tot sprookje. En uh, er is ook een prentenboek verschenen nieuw... De Prins op het Witte Paard. Samen met uh, Dolph Verun gemaakt voor de Kinderboekenweek... die uh, 5 oktober, dus volgende week, van start gaat. Um, maar even een vraag. Hoe, hoe lang ben je nou met zo'n zo boek? Hoe, hoe lang is het productieproces? Hoe lang ben je daarmee bezig? Uh, uh, twee maanden zo. Twee maanden? Twee maanden? Ja, ja, ja. Dus, dus vanaf niks tot, tot, tot, tot het wordt uitgegeven? Twee ja. maanden. Ja. Ah, ja. ja. En, en uh, is, is dat dan, uh, um, uh, hoe zeg ik dat? Uh, b, b, ben je helemaal vrij om te doen wat je wil? Of ja. Krijg je... ja hoor. Ja, ja, ik ben helemaal vrij. Ja. Want en is dat ook een soort voorwaarde die je stelt of niet? Uh, nee, nee. Doorgaans behoeven je het er niet mee hoor, die, uh, die uh, uitgevers. Nee. En, en, en de, is er contact met een schrijver bijvoorbeeld ook? Uh, over wat hij wil? Of? Bij mij niet. Ik heb, ik heb niet zoveel contact met de schrijvers. Hmm. Maar ik weet van illustratoren die heel erg nauw samenwerken. Ja, ja. ja. Maar ik doe dat niet. Nee. Goed, uh, we gaan hier eens even de, de, over de. de, de, de, de Musical Awards uh, ga ik het uh, hebben uh, met, uh, ja, met uh, uh, Jacques Tancona. Dat wil zeggen dat gesprek dat is eerder opgenomen. Uh, gaan we, even, we hebben hem gebeld om te vragen... de nominaties voor de verschillende categorieën... wat hij daarvan vindt. De eerste vraag die ik hem stelde... of hij het een, uh, of hij het een goed musicaljaar vond. Ja, ik vond het eigenlijk wel een goed musicalseizoen. We klagen massaal. Theaters die het moeilijk hebben. Producenten die het moeilijk hebben. Daar hebben we eigenlijk toch heel weinig van gemerkt. Ja... Soms met iets te lege zalen, met iets te weinig belangstelling. Nou, oké, okay. dat zit er wel in. Maar dat is ook het risico van de ondernemers. Wat de producenten zijn ondernemers. We hebben als publiek toch een goed seizoen gehad... met als nieuwe musicals uh, Petticoat, en dat vind ik heel belangrijk... en Soldaat van Oranje, origineel Nederlandse producties. Daar hecht ik bijzonder aan. Kijk, ook La Cage Vol was een prachtige productie. Ik vond Spring Awakening buitengewoon goed toon... Ook een nieuwe Nederlandse productie met de liedjes van Toon Hermans. Alex Klaassen in een fantastische hoofdrol. Was ook een hele goede productie. Een kleine productie. Laten we de verschillende categorieën even doorlopen. De beste grote musical. Wat, wat is je favoriet? Mijn favoriet is Petticoat. Omdat dat een origineel Nederlandse productie is. Met uh, tekst en muziek Henny Vriend en in Breedland. Totaal Nederlands van concept. Ook een Nederlandse ...inhoud, terugverwijzend naar de problemen in Oost-Groningen van tientallen jaren geleden. En soldaten van Oranje Bettycoat. met een groot, heel groot saluut voor de productie als zodanig. Niet alleen de vondst van dat draaiende publiekstribune die eigenlijk op zichzelf al een decor vormt... maar ook die wisseling van fotografische scènes en gespeelde scènes... de zee, het strand, de Dakota, uh, de rol van Wilhelmina, kortom... dat is ook nog een hele mooie productie geweest. Maar ik kies voor Petticoat. Dan hebben we de categorie mannelijke hoofdrol, grote musical. Vier genomineerden: Freek Bartels, Jon van Eert, Stanley Burleson en Matthieu van der Geijn. Dan kies ik onomwonden voor Jon van Eert in La Caso Een prachtige rol waarin hij verder gaat dan de travestie. Mensen zeggen dan een man in uh, vrouwenkleren. Nee, nee, nee. Het gaat veel en veel verder. En dit is een creatie. Een prachtige creatie. Ik vond uh, Frik Bartels erg leuk. Stanley Berlusen was goed in elkaar zo Matteo van der Grijn vond ik erg interessant en ook wel indrukwekkend in Soldaat van Oranje. Maar ik vond hem vocaal niet sterk genoeg. De categorie vrouwelijke hoofdrol, grote musical... hebben we vier genomineerden. Ja. Lona van Roosendaal, Chantal Janssen, Kim Lian van der Mei en Marjolein Tepe. Wat is de voorkeur van... Je noemt van? ze in de goede volgorde, want ik vind Lona van Roosendaal... Uh, de beste, namelijk de interessantste rol van haar carrière. Echt een carrière met een hele grote hoofdrol... waarin ze ook zingt, danst en acteert in een... ...verhaal dat niet zo heel makkelijk aanspreekt, moet ik zeggen. Daarom geef ik aan haar de voorkeur boven Chantal Janssen in Petticoat erg goed. En het publiek zal ongetwijfeld voor Chantal Janssen kiezen... ...maar ik hou het bij Lode van Roosendaal. En heeft dan Konrad zelf nog een persoonlijke favoriet? Ja, ik vond de kleine productie Jeanne van een kleine producent van Mark Fijn... ...ik zeg kleine producent, maar hij komt wel het komende seizoen met de producers en noem maar op... Joanne vond ik erg goed. En met name niet alleen om de hoofdrol van uh, Tom Hofman als Otto Frank. Maar ook door de regisseur Frank van Laken, een Vlaming. Die eerder bij dezelfde producent, Mark Fijn. de musical uh, Anatefke heeft gemaakt. Die heeft een zo interessante visie op theater. Die heeft een zo prachtige Joanne gemaakt als een kleine voorstelling. Ze spelen met acht acteurs die alle rollen spelen op een Davidster. Een kleine projectie op het toneel. En die Davidster is zowel uh, de slaapkamer als de woonkamer. Kortom, de suggestie van een prachtige voorstelling... in een kleine productie. Ik vond je, Anne, groots. Je presenteert het alsof het het juryrapport is wat je voorleest. Waarom ben je eigenlijk geen jurylid meer? Hans... Jij werpt zout in een open wond. Twee jaar geleden heeft Joop van Ende Lees... het bestuur van de Stichting Musical Awards... besloten om zes juryleden... nou maar eens eruit te gooien, aan de kant te zetten. Uh, op grond van het feit... ja, ik had het toen tien jaar gedaan. Was ik versutterd, was ik verouderd. Ik vond van niet. Ik vond mij nog steeds briljant en scherp. En ik vond de debatten de ook heel goed binnen die jury. Dat is namelijk een ketsende shock. De opinioen, de meningen die je dan uitwisselt. Ik vond het buitengewoon goed. Maar goed, ze hebben gezegd... er moet eens ververschrijven worden. We doen het anders. We gaan een Academy benoemen voor de eindprijzen. En de jury geeft alleen een richting aan. Kortom, er zijn een paar juryleden gebleven. Onder andere Erik van Tijn, voortreffelijke man, ook mee lachen. En die is zelfs ook in het bestuur benoemd. Dat vond ik wonderlijk, want ik dacht, je moet dit soort functies moet je scheiden. Maar wie ben ik, vragen we dan. Jacques Dancona, en je blijft ons favoriete jurylid. Dankjewel Jacques. Hoi, hoi. Dat was Jacques de in een gesprek dat ik eerder met hem had. Eh, morgen, zondag 2 oktober, dan ik Carlo Boswart en Irene Moors live vanuit het De Lamar Theater hier in Amsterdam. in een speciale uitzending van Live for You, het John Kraikamp Music Awards Gala 2011. RTL 4 zendt dat feestelijke gala met de aankomst van de sterren over de roodloper. en de uitreiking van Nederlands belangrijkste musicalprijzen. morgen live uit om vijf voor half zes begint dat op RTL 4. Afgelopen maandag overleed de frontman van QB in de Blizzard, Harry Musquet... op 70 jaar leeftijd. Gisteren, u heeft het ongetwijfeld gezien en gehoord... was er een herdenking in Grollo, waar anders. En vandaag wordt hij in besloten kring begraven, ter ere van Harry Musquet. Ja, gaan we nu luisteren naar een van de prachtige nummers van QB in de Blizzard. Windows of My Eyes. Staat in de top 2000 zelfs. To the window of my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 of my eyes van uh, QB in de blizzards. Met uh, even kijken, Herman Brood op de piano, Elko Gelling gitaar en uh, Jan van Elko op de basgitaar en Dick Beekman op het slagwerk. En natuurlijk Harry Musquet, zang, onmiskenbaar. Um, en vorig jaar heeft uh, Anton Corbijn die muziek nog gebruikt voor The American. Ik zit even naar T. John King te kijken. Want ik weet dat je uh, in het verleden een uh, groot filmliefhebber was. Ik weet niet of nog steeds zo is. Ja, jawel, maar niet meer zo erg als nee, nee. Nee. nee, want de briefkaart op de eerste rang ben je toen heel lang uh... ja, ja. een succesvol kandidaat geweest. Hè? Ja. ja. ja, ja. Maar je bent, geen, je bent niet zo'n filmliefhebber meer? Ja, jawel, maar ik, ik vind die films niet meer zo leuk. Er nee, worden geen goede films meer gemaakt, vind je? Ja, jawel, maar ze zijn te... ik ging vroeger naar de film omdat het een droom was. Je ziet een droom hè, vroeger, dat was mm -hmm. helemaal niet echt allemaal. Nee. Dat vond ik heel leuk. Ja, het is het leuke, want ik zit nu even te denken... wat in de tentoonstelling in Den Haag, die aan jou gewijd is... Ik, vind, ik zeg jij, dat vind ik niet erg nee, het goed. goed. Daar is uh, onder andere een filmpje te zien met commentaar van Kees Hulst. En die vertelt dan dat jij vroeger uh, ook heel veel films hebt gekeken. Omdat jouw vader had een bioscoop, hè? Mijn eerste film zag ik toen ik acht was. Mm -hmm. Acht of negen. Wat voor herinnering heb je En dat was destiny Writers again, met Marlene Dietrich. Ah. <laughs> en dat wist ik dus helemaal niet. Want ik, ik begreep niks van het verhaal en ik ken haar ook helemaal niet. Maar zij gaf mij een reden om te tekenen. Ja? Want ze, in die film begint ze te vechten met een vrouw. En dat was voor mij... Uh, wat is dat, twee vechten vrouwen? Dat komt in mijn wereld helemaal niet voor. Dus dat heeft mij zo gepakt dat ik thuis kwam en haar de hele tijd zat te tekenen en dan liet ik haar vechten met anderen... met mijn tante of met een, met een broer. Dus het is ja. een, aan Marlene Dietrich te danken eigenlijk dat je tekenaar bent geworden. Ja, ja, ja kun ja. je wel zeggen, ja. ja. We, we hebben een fragmentje van dat filmpje wat daar vertoond wordt... en, en daarin uh, is dat stukje volgens mij net te horen. Even luisteren. De vader van King hield niet van sprookjesboeken. Die hield van geld verdienen... De ene dag verkocht hij autobanden. De volgende dag was hij directeur van een ijsfabriek. En op zomaar een zonnige dag werd hij de baas van een echte bioscoop. In de donkere zaal, diep wegzakt in een stoel... staarde King naar cowboyfilms met helden op paarden... en blonde mevrouwen die verliefd in de camera keken. Uren, dagen, weken bracht hij door in de bioscoop. Thuis pakte King zijn tekendoos en tekende zo'n blonde mevrouw... En de bergtekeningen op zijn bureau werd hoger en hoger. In Kings hoofd ontstond een droom. Later, als hij groot was, werd hij tekenaar. Ja, mooi. Mooi, dat is echt... mooi hè? Ja, prachtig. <laughs> ja. Maar die film, behalve dan dat je kandidaat vaak bent geweest... bij Briefkart op de die film is ook bij dat tekenen nog steeds... speelt dat nog steeds een rol, toch? Jawel, vooral toen ik strips tekenen. Ja? Dan is het is eigenlijk een beetje... Een stilstaande film, zeg maar. Mm -hmm. En toen ik die uh, strips tekende in de jaren eind 60, toen wist ik al precies waar de lampen moesten staan en hoe die mensen moesten acteren. En de, uh, de schaduw en licht, dat had ik allemaal in de gaten. Ja, is het, was dat ook zo dat je eigenlijk al, al uh, dat je tekent vanuit het perspectief, uh, zeker bij strips, alsof je vanuit een camera naar een scène kijkt? Uh, ja, stiekem zat ik een film te maken. Ja, ja, ja. ja. Maar nooit ook daadwerkelijk een film gemaakt, hè? Nee, nee, nee. nee. Dat, dat kan ik helemaal niet. Nee? Nee. Ook niet een tekenfilm, bijvoorbeeld? Dat was, toen was het heel saai. Want dan moest nee. je echt elke tekening. Nu gaat het allemaal per computer, hè? Ja. Toen, uh, ik heb dat wel eens gedaan. dan was ik, geloof ik, vier weken bezig voor twee minuten. Ja, dat is... Uh, nee, dat is niet leuk. Je wilt snel resultaat liever. Ja, tuurlijk. Ja. <laughs> zeg, dat, was, dat was op, op Java waar je, waar, je bent, uh, ja. waar je bent opgegroeid. Ja. Uh, wat, wat weet je verder nog van die jeugd? Ik heb heel weinig herinneringen. Ja. Ik, heb heel, ik, ja. ik kan weinig vertellen. Huh. <laughs> nou, weinig is niet niets. Dus ik dacht, er komt misschien <laughs> nog wat, maar er komt niks. Ja, mee. wat moet ik vertellen? Dus, uh, weet je, ik, ik was een heel bang kind. Ik was een ontzettend verlegen kind. Ik, het heeft mijn leven verpest, kan ik wel zeggen. Ja. ja. Ik, ik wil een heleboel, maar ik durf dat gewoon niet. Dat is overgegaan. Dat, dat is, is het... echt een vloek hoor. Dat is echt waar. Ja. Ja. Maar is dat nog steeds zo? Uh, nee. Dat is overgegaan. Helemaal overgegaan. Wa waardoor? <laughs> uh, wat? Jaren? Hmm. Leeftijd? Gewoon leeftijd. Ja. Ja. Er is niet iets gebeurd dat je ineens dacht: van kom op, ik ben niet uh, verlegen, ik, uh, ik kan de hele wereld aan. Uh, nee. Nee. nee. Misschien wel ook wel de komst naar Nederland toch? Want dan moet je uh, wel voor jezelf opkomen. Ja. Ja, dat was wel moeilijk, hoor. Ja. Wat was er moeilijk aan? Voor jezelf opkomen. Vind je het? Ja, dat vind ik heel, vind ik heel moeilijk, ja. ja, ja. Maar, maar ook, uh, lijkt mij, uh, alles wat je kent achter je laten. Ja. En besluiten van, als ik verder wil, moet ik hier weg. Ja, maar weet je wat het was? In Indonesië werden er geen boeken gemaakt. Dus er was geen werk. En ik ben uh, begiftigd met heel weinig talenten. Ik kan alleen maar tekenen. Dus als ik niet kan tekenen, dan, uh, ja, dan was ik in de goldbelang, denk ik. Hmm. Dus je wist, als ik verder wil komen, als ik iets dan wil bereiken, moet ik weg? Ik, ik kan niks anders. Nee. En, en lag het dan voor de hand om naar Nederland te gaan? Uh, ja, want we spraken thuis Nederlands. Nou ja, Indisch. A la Tante Lien, weet je wel? Ah ja, Ado. <laughs> Ado. <laughs> ja. Dus uh, Nederland was geen enkel probleem wat taal betrof. Maar had je hier contacten? Kende je mensen? Had je familie hier wonen? Of? Nee, eigenlijk niet. Dus nee. je, je kwam echt met een koffer aan? Ja, en... ik was hier, zeg maar, helemaal alleen, ja. Yeah. Ja, het dus, ja, was wel moeilijk, hoor. Dan zit je op een kamertje en dan wil je aan de bak Een Heel bakkamer. klein kamertje. En, uh, en dan heel koud. Uh -huh. En al die mensen, uh, al die witte mensen. En al die, met die spitse neusen allemaal. Yeah. <laughs> en iedereen sprak zo netjes. <laughs> en, dan, en dan kom je in contact, toch met niet tenminste, Marten Toner. ja. Nou, dat was mijn, mijn geluk. En dat is, moet je dus niet licht opvatten, echt waar. Hij heeft mij uh, uh, het vertrouwen gegeven dat je nodig hebt. Hij heeft mij het vertrouwen gegeven dat ik wat kom. En dat is dus heel belangrijk. En dat heb ik aan Martin Tonder te danken. En, en ben je naar hem toegegaan? Want hij was van de, van de Tonder Studios ja. al. In, in de... Daar ging ik werken. Ja. En toen ik daar werkte een tijd, toen heeft hij mij boven geroepen op zijn kantoor. En toen zei hij, weet je wel dat je heel goed bezig bent en dat je dit en dat doet. En als je, als je die vrouw hier tekent en dat ze daar naar kijkt en zo kijkt... dan heb je het hele probleem tussen die drie mensen opgelost. Zo, zo praatte hij. Aha. En dat was voor het eerst dat ik dat hoorde. Ja, ja. Want ik heb altijd gehoord van tekenen, dat is niks. Tekenen, is spelen is dat. En dus voor het eerst dat ik serieus werd genomen. Dat is heel belangrijk. Dat is heel belangrijk, hè. zeker voor iemand die verlegen is. Helemaal. Helemaal. Ja. Ja. Dat, dat resulteerde in strips. Maar op een gegeven moment heb je toch gedacht: ik wil geen strips maken, maar ik wil. Ja, het is erg saai hoor, op het laatst. Ja? Als je tien jaar doet, als het met diezelfde poppetjes is, het behoorlijk saai. Mm -hmm. En uh, ik wilde wel eens weer wat anders. Je wilde uh, iets anders? Wat, experimenteren wat wilde je dan? met stijl en met mm -hmm. uh, kleur en zo werken. Dat, dat, dat kon je helemaal niet. Ja. Dan komt Miep Diekman in, uh, in beeld, hè? Yes. Ja. Yes. Zij las jouw strips en dacht: hé, hey, die moet voor mij tekeningen gaan maken. Ik denk dat het zo gegaan is. In ieder geval heeft zij tegen Query dan gezegd: Ik wil dat mijn boek door een striptekenaar wordt getekend. Ja, nou, dat resulteert in Willy wiele stap wat ik ook nog met mijn eigen kinderen heb uh, gelezen. De hele simpele stijlen, maar in de loop der jaren zie je wel. Ja, je, hebt, tuurlijk, je maakt een ontwikkeling mee. Dat hele. Ja, met alleen maar zwart, uh, zwarte streepjes, dat, dat is weg, hè? Ik werk nu graag in kleur, ja. yeah. maar dat vond ik vroeger een beetje eng. En hmm. Dat kon ik niet zo goed. Ja. Dat, dat is een kwestie van ontwikkeling. Ja, je leert wat met de tijd. Hè. Je leert, je leert doene, aldoende leer je. Ja. Nou is er die grote tentoonstelling, want groot mag ik hem wel noemen in, in het? Nou, ja, toch? Zeker wel in het Kinderboekmuseum. Met, met uh, ontzettend veel uh, dingen ook uit je eigen persoonlijk archief. Ja. Uh, wat, wat, wat is het mooiste van uit je archief wat je daar hebt uh, aangeleverd? Waar je meest, ja, wat je het meest dierbaar is oh dat is moeilijk. Mijn dierbaarste is gewoon de tekeningen die ik gemaakt heb. Mm. En daar hangen inderdaad een paar die mij zeer dierbaar zijn. Omdat ze dus gelukt zijn. En wat is gelukt? Dat is dat het een beetje lijkt op wat ik wou. Dat, is, dat gebeurt bijna nooit. Nee? Ben je nooit tevreden? Mm, nee. Ik had hier, ik had hier Benny Sings uh, muzikant, die, die zegt... van ik, Mijn laatste album dat is net een zeventje. Wat voor cijfer geef jij je tekeningen? Mijn, mijn meest gelukte? Een ja? tien, ja. Ja, goed, de meest gelukte. Die zitten wel ja, tussen in ieder geval. Jawel, ja. jawel. Oké. Okay. Nou, het, het is een hele mooie tentoonstelling. Sprookjesachtige tentoonstelling ja, is het geworden. Ook. Ja, dat zeggen we dan maar. Van strip tot sprookje heet hij. En hij is tot en met uh, 31 augustus te zien 2012 in het... Uh, maar dat is logisch. In het Kinderboekenmuseum in Den Haag. En uh, De Prins op het Witte Paard met uh, Dolf samen dat is tijdens de Kinderboekenweek voor vijf euro te krijgen. tee King, dank je wel dat je er was. Graag gedaan. Goed, uh, Cornel Maas, goedemiddag. Hey Hans, hallo. Co collega van de televisie, man, wat wil jij zenuwachtig zijn? <laughs> ja, een zenuwige gier. Nou ja, we willen, we willen eindelijk ook wel eens een nominatie verdienen voor de, voor de televisiering. Ja, dus misschien volgend jaar. We het dit jaar, he? jaar met opium. Ja, want het wordt uh, vanaf vanavond is uh, opium terug uh, in een geheel nieuw, nieuw jasje, nieuwe vorm. Uh, kun je daar iets meer over vertellen? Ja, we hebben het gedaan omdat we naar de zaterdagavond laat verhuizen. Het geeft een andere sfeer dan door de week. En omdat we vorig jaar merkten met die panelleden dat die toch weinig uitgesproken konden zijn vaak over voorstellingen en zo zonder gedoe te krijgen. Ja. Misschien lukt dat een opiumradio, radio of dat blijkt wel echt toch beter dan op die tv. Dan, omdat we mensen vri voeren... vrijer uit kunnen praten bedoel je? Ik, dat gevoel heb ik wel ja. ja ik heb ja. Gezegd dat het makkelijker kan zonder dat hij meteen op lange tenen wordt uh, gestaan. Zoals er uh, straks ook gebeurde in je programma. Ik vind dat prettig, maar op tv moeilijk haalbaar. Ja. Um, maar wij gooien het om. Er komt live jazzmuziek in de meest brede en smalle zin van het woord elke week. Mm. Dat is nieuw. Uh, Jasper K.B. is er elke week nu, die een klein college beeldende kunst geeft. Dat deed hij vorig jaar eens in de zolverwek. Nu komt hij elke week en vertelt een verhaal op camera met beelden daarbij. En verder uh, zit er veel meer energie en interactie, zelfs ook met het publiek in het programma. En ontvang ik gewoon weer makers. Dus niet paneleden die opinierend praten, maar mensen die vanuit hun eigen ziel en passie... Iets over een voorstelling of wat dan ook bericht. En vanavond is dat uh, John van Eert. Die genomineerd is, je het er net al over met Jacques D'Ancona. En ik ben ja. het net ineens voor een Musical Award. En Philip um, Fredericks is vanavond... die komt spreken over een boek dat hij heeft gelezen van Bart van Loo... die er ook is over de geschiedenis eigenlijk van het Franse chanson... aan de hand waarvan Frankrijk geportretteerd wordt. Dat is mooi. En als je dat eenmaal gelezen hebt, dan gaat Un Daily en al die andere mooie nummers gaan nooit meer uit je hoofd. Ach, is er ook een uh, favoriet nummer van hemzelf? Een favoriete chanson? Favoriete chanson? Nou, Philip vond in belle histoire een beetje een deuntje, zegt hij ja. vanavond. Maar Georges Bassins, dat is zijn uh, grote idool, zal ik maar zeggen. Ja. En vanavond, we hebben het zelfs even over anale seks vanavond. En hoe dat komt, <lacht> nou, ja, dat moet je gewoon maar kijken. In het kader van het Franse chanson, of. Uh... Ik wat dacht je van Je t'aime non plus en waar dat toe leidt. Ah bon? Oui, oui. Ah bon, ja. oui. Je vais et je viens entre terrain. Ja, oké, okay, goed. Ja. Uh, dat dus. Uh, en heb je zelf nog een favoriet chanson? Nou, ik zou dan gaan voor... misschien wel Marcia Baila van Rita Mitsouko. oké, dat? Uit de jaren tachtig. Erg fijn nummers. Er zit ook een fragmentje van in de uitzending trouwens Heeft heeft keer zeker meegedaan aan het Songfestival of niet? Nee, een keertje niet. Alhoewel, het Songfestival heeft prachtige Franse nummers opgeleverd. jour en enfant, tu te en uh, je kent ze allemaal wel, ondanks onlangs nog Patricia Kaas twee jaar, terug. De Frans houden als enige altijd bij het Zonfestival hardnekkig vol... Ja. in de eigen taal met een lied uit de eigen muzikale cultuur. Ja, dat zou ik ze. zeker zeggen. Dat pleit zeker voor ze. Ja, Apretois inderdaad, ja. Vicky ja. Leandros. Ze, 1972. 72. Oh, ik dacht 73. Nee, 73 was oh, Annemarie David. Juist. Hey, Goed hè. He? Ja, heel goed. Ja, ja, ja. <laughs> je bent een eenheid op weg, hartstikke. Hey, ja, en de Trois had je ook nog van uh, Catherine? Dat uh, nee, uh, Catherine... was 1976, als je het weet, Wil, uit mijn hoofd. Ja. Catherine Ferry. Ferry, ja. Doe maar dat, dat, dat, dat op het maar. laat eigenlijk vooral uh, heel mooi zien hoe, je, uh, uh, hoe dat Franse lied, veel meer dan het Nederlandse lied, ook in de Franse geschiedenis en in de Nederlandse Frans is geworteld. En dat je daardoor wel een aardig inkijkje ook in, in hoe de Frankrijk van nu in elkaar zit. Ja, goed. Nou, we gaan hey, kijken. We niet het doen met Frans Bauer, zou ik maar zeggen. Maar dat is ook leuk hoor. is ook leuk. Zeg uh, vijf ja. vijf over half elf, neem ik aan. Ja, op Nederland 2, 5 over half elf. na nieuws hier vanavond. Ah, Oké, okay, ja. we gaan kijken. Dankjewel, Kornold. Oké, okay, geniet van de zon straks. Ja, ga ik doen. Mooi. Dat is het einde van de opium uh, voor uh, vandaag. Hey, John King, dankjewel dat je er was. Volgende week zijn we weer vanuit het Amstelfoyer van uh, Carré. Je bent van harte welkom om de uitzending hier live bij te wonen. opiumradio.nl is de site waar u alles kunt terugvinden. U kunt ook reageren. opium@avro.nl. Uh, uh, de vitrine staat uiteraard ook op uh, onze site. Uh, straks op uh, Radio 1, Dionne de Gaaf met het Sportforum. We hebben natuurlijk eerst nog het nieuws van half vijf. Waarschijnlijk met Freddy van Tijn, weet ik niet zeker, denk het wel. En als u daar geen zin in heeft, kan ik me niet voorstellen. Maar toch, kijk dan om vijf uur eventjes naar de kunstuur op uh, Nederland 2. Dat is ook mooi. Fijn weekend. Afro. Radio 1, het NOS-journaal.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 Het weer. Met weer. Ja, en ook vandaag is het weer een hele mooie en warme dag. Zelfs de warmste 1 oktober ooit. Het oude record stamt uit 1908. En toen bleef het kwiksteken op 24,1 graden. En vandaag werd het in de beeld zelfs 25,2 graden. Een zomerse dag dus. En slechts zes keer eerder in de geschiedenis bereikte een dag in oktober een maximum temperatuur van 25 graden of hoger. Echt uniek, dus vandaag. En tot en met maandag kunnen we onverminderd van deze nazomer genieten... met hoge temperaturen en vooral heel veel zon. Vannacht wordt het opnieuw een heldere nacht... waarbij het lokaal tot zo'n 8 graden kan afkoelen en er weer mist kan ontstaan. Maar morgen lost die mist al snel weer op... en dan gaan we weer een prachtig zonnige dag tegemoet met maximaal rond 24 graden. AMDB Verkeersinformatie. Er staan files door werkzaamheden op de A2 Den Bosch richting Utrecht... bij Nieuwegein 5 kilometer... en op de A7 Heerenveen richting Groningen... tussen Boerakker en Leek 2 kilometer. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat tussen de knopen de Ridderkerk en de Bresseplein 8 kilometer. Het is vastgelopen door de aanrijding op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Bij Rotterdam-Krooswijk staat 2 kilometer en zijn daar 2 rijstroken dicht. Verkeer richting Den Haag kan het beste omrijden vanaf knopen de Ridderkerk via de ring Rotterdam-Zuid. Op de A20, ook een andere probleem, richting Gouda, wordt knopen de 4 kilometer. Daar is de rechte is tussen auto stilgevallen. U hoorde het al, werkzaamheden in de Vlakentunnel dit weekend. Dat zorgt nu voor veel vertraging richting Vlissingen. Tussen Rilland en de Vlakentunnel 7 kilometer. NOS, NOS, NOS Radio e. Langs de lijn met Dionne de Graaf. Goedemiddag, dames en heren. Het is drie minuten over half vijf inmiddels. Dit is uh, het sportforum tot zes uur vanmiddag. Met uh, onze drie gasten bespreken we um, de sport de afgelopen sportweek. En er is uh, best veel gebeurd, dus dat uh, wordt vrij interessant. Hoop ik tot zes uur. Drie gasten, onze vaste gast Ton Boot. Welkom, Ton. Um, Pieter Murphy, ik heb... Uh, heel veel uh, op mijn papier staan wat u allemaal hebt gedaan. Uh, bijvoorbeeld prestatiemanager bij NOC NSF. U bent natuurlijk ook voormalig bondscoach van de uh, volleybalvrouwen. Ook nog volleyballer zelf geweest. Maar als ik nu... Als ik nu uw taak nu moet omschrijven, hoe zou ik dat kort moeten doen? Ik ben gewoon doorgegaan in die functie, maar dan zelfstandig. Dus ik hou me bezig met uh, paarsport, uh, voetbal, uh, zwemmen, schaatsen en uh, wielrennen. Ja, om, om teams beter ja, te maken. Dan assisteer de sporten... ik de coach eigenlijk? Uh, ja. Achter de coach. Duidelijk. Duik, denk ik. Maar ik denk, er komen nog wel een paar vragen op, hoor. Oké, okay, ik ben er klaar Maarten, Maarten Wijvels is hier ook voetbaljournalist van het Algemeen Dagblad. Allemaal welkom. Laten we eerst even het sportmoment van de week doornemen. Maarten, ik kijk naar jou. Wat is jouw moment? Ja, kijk naar mij. Nou, ik ben zelf met Ajax meegeweest naar Madrid... voor de wedstrijd tegen Real... en. Um... Ja, het, het, het moment heeft daarmee te maken... wat er natuurlijk speelt bij Ajax is nu... De, het gedoe rond Theo Janssen, om het zo maar te noemen. En ik wil het niet eens hebben over... Of, uh, wie er nou gelijk heeft in deze... en of hij nou wel of niet voldoet. Maar meer tijdens zo'n trip zit je er bovenop... hoe de betrokkenen daarmee omgaan. En ik, ik vond dat heel opvallend. Uh, eigenlijk willen ze allebei... van joh, het is geen zaak en we maken er zo min mogelijk op. over. Alleen, ze doen het tegenovergestelde. En een voorbeeld was mooi. Frank de Boer kreeg er een, een vraag over op de persconferentie. Van god, hebben jullie... De kolom column onder andere van Willem van Hanig hem ja. gelezen... in de Telegraaf wat. En in plaats van te zeggen van... joh we hebben het misschien gelezen, maar we willen er verder geen aandacht aan besteden... zeiden ze ja, we hebben het gelezen en we moeten morgen een tegendeel bewijzen. Vervolgens uh, komt daar nog wat vragen over. Ja, wat van Hanig had gezegd, je moet hem niet opstellen. Frank ja, je de moet de hem opstellen. Dus van de boer, ja. we moeten het tegendeel bewijzen. Dus met andere woorden, ja, er speelt dus iets. En, en vervolgens de wedstrijd zelf... Uh, ja, de eerste wissel die hij doet na drie minuten in de tweede helft is Theo Jansen eraf halen. En ja, dan vestig je er zodanig de aandacht op dat ja, dit nu ja, dit wordt een, dit, dit blijft een thema nu. En yep. dat ja, vond ik toch wel opmerkelijk om mee te maken. We komen na dit rondje direct terug bij Ajax, dat beloof ik. Pieter Murphy, uh, het moment van de week van u. Ja, het is misschien wel een saai moment, maar ik uh, keek even naar uh, de basketbalcompetitieartikel in een van de kranten uh, vandaag. En gelijk begonnen wij een lamp te branden: te weinig teams. Uh, het niveau uh, zakt. En volleybal precies hetzelfde. Te weinig teams. Uh, teams die uh, in een onderliggende competitie uh, niet willen promoveren. Dus die hele uh, competitie in de zaalsporten. Die, die, die uh, heeft helemaal geen enkele binding meer met wat je internationaal op het hoogste niveau moet brengen. Dus dit vind ik wel een hele kwalijke zaak. En dat loopt al jaren. En ik zie het steeds verder afgeleiden. Dus de, die noodklok we nog... moet wel... Uh... Nou, we gaan daar grote problemen mee krijgen als we, als we op Olympisch niveau gaan denken op termijn. Tomboot. ja, Tom ja basketbal. Nou, daar heb je natuurlijk heel groot gelijk in. met volleybal ook. Notabene, in 1996 hadden ze de gouden medaille. Ja. Ja, en dan dus ben je nu op dit, dit niveau. Met basketbal heb je het ook. Maar het was ook te voorspellen. Als je niet aan jeugd en structureel aan het, uh, aan het werk bent, dan krijg je het op een gegeven moment op je boterham. Dus wat Pieter Murphy zegt, en het steeds slechter wordt, dat zegt hij, is natuurlijk waar. Maar de oplossing... Is niet in één jaar. Die gaat tien jaar duren, naar mijn idee. Gewoon een hele generatie. In ieder geval bij basketbal. Mijn moment van de week, denk ik. Hè? Ja. <laughs> okay. Ik dacht dat dit het ook was, maar nee. Ja, nee, nee. Het moment van de week. Nee, ja. Mijn moment van de week is bij voetbal, is tevens. Uh, ja. Manchester uh, City heeft gespeeld tegen Bayern München... Dit fantastisch draait, zowel in de competitie als de Champions League. En Manchester City had eigenlijk geen kans. Nou, in de tweede helft, dacht ik, uh, moet tevens warm lopen. Dat is een spitspeler een, van uh, Manchester City... die even tussen de haakjes 220.000 euro per dag... nee, per week uh, <laughs> verdient. En uh, nou, die moest warm lopen van de trainer, Mancini... En dat weigerde hij. En hij weigerde ook te wisselen. En men is er nu kwaad over, natuurlijk. En ik praat erover, omdat ik zelf coach ben. Met die vent moet je meteen afrekenen. Inpakken en wegwezen. Ik heb een interview van hem gezien. Waar hij, want hij, komt ook, hij heeft ook gespeeld in Manchester United. Ja. Dus hij in zijn hele leven woont hij bij wijze van spreken in Manchester. Een rotstad, rotklimaat. Ja, het regent Om, er veel, ja. ja. En inpakken en wegwezen. Uh, maar ik denk dat het bijna niet meer te stoppen is... want dit is de mentaliteit van City op dit moment. Want ook hun uh, Zeko, een spitspeler... ging ook met veel tam, tam van het veld af. Dus of dit nog te stoppen is, vraag ik me af. Ik beloof je ook bij deze. We gaan het er straks uh, uitgebreid over hebben... want uh, daar zijn nogal wat uh, mensen die daar heel kwaad over zijn geworden. Onder andere Mancini zelf, hè, die gewoon zei... nou, sorry, maar als ik de baas was, was hij hier weg. Ajax, daar uh, gaan we nu mee beginnen. Uh, Ajax heeft de uitwedstrijd tegen het grote Real Madrid met uh, 3-0 verloren. Trainer Frank de Boer daarover. We kwamen, we kwamen goed uit de startblok. Hetzelfde met een beetje geluk sta je uh, 1-0 voor. En eigenlijk hebben we een lesje in uh, efficiënt countervoetbal uh, gezien. Natuurlijk hebben ze daarnaast ook wel nog een andere paar goede kansen. Maar eigenlijk de eerste twee uh, doelpunten gewoon countervoetbal. Nou, en daar heb ik ze voor gewaarschuwd. En...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 Maar laat hem via een goede beweging, uh, laat hij hem één keer doorgaan, Ronaldo. Maar ja, dan moet Ronaldo op de grond liggen. Of ik heb de bal, of ik heb Ronaldo. Nou, op dat moment heeft hij dus beide niet. En twee seconden later tikt Ronaldo die bal. Ja, dat is slimmigheid, vind ik. Dat is slimmigheid. Aldus uh, trainer Frank de Boer. Uh, Maarten Wijfels, we, die wedstrijd van uh, vorig jaar is er heel vaak bijgehaald. Hè? Toen uh, Ajax overlopen werd door Real Madrid. Um, als je die twee wedstrijden vergelijkt, hoe was dat nu? Nou, ik vind eigenlijk dat, dat, uh, dat er niet eens zo heel veel verschil tussen zat. Er zat natuurlijk verschil in hoe Ajax het zelf deed... maar eigenlijk waren ze net zo kansloos als een jaar geleden. En ik denk dat je, als je het, het, het grotere geheel bekijkt... dan op dit moment is, is er voor Nederlandse clubs geen eerder behalen... tegen ploegen die met, met een miljard schuld... Uh, toch nog de beste spelers van de wereld bij elkaar kopen. En eh, het, is, het, het, het uitgangspunt van de boer was een dag voor de wedstrijd eigenlijk al... van, joh, als we eh, zelf ook iets kunnen doen, dan ben ik al tevreden. Maar ik, ik vraag me toch af, na afloop was hij ook, ook meer teleurgesteld... dan hij die, dan die eigenlijk vooraf had, had laten doorschemeren. Omdat hij ook wel weet dat ja, het, het, een kwartier aardig meedoen... en een paar kansen creëren, dat, daar heeft hij nu niks aan. Maar als ze morgen in Groningen, weet, wat de competitiewedstrijd, als ze dan niet ja. winnen... Dan, dan is eigenlijk de week met een gelijkspel tegen Twente, een nederlaag tegen Real Madrid. En een, een eventueel geen winst in Groningen, is eigenlijk slechter dan vorig jaar om dezelfde tijd. En dat is toch iets wat je niet uit het oog moet verliezen. Nee. Pieter Murphy, heb je misschien nou, toch nog kijk, een beetje ik, hoop nou, laten nou, zien nee, van kijk, die wedstrijd? We, je ziet vaak in Nederland, we nemen natuurlijk steeds coaches uh, de maat. Ik, ik, mijn idee is van laat Frank de Boer gewoon zijn team opbouwen. Geef hem de tijd ervoor, wie die opstelt. Dat is zijn idee, dat is het idee van de staf, hoe ze willen spelen. En op een gegeven ogenblik dan, dan zien we wel of het resultaat komt of niet. Dus voor mij is dit allemaal nog veel te vroeg. Uh, maar ik begrijp wel, in, in topsport is dit natuurlijk wel uh, ja, de maat nemen. Ja, het is uh, resultaat en elke dag uh, kijken of er een plus of een min is. Frank de Boer moet de tijd nou, krijgen. Maar de tijd ik bedoel, is een, uh, een goede trainer en hij weet wat hij aan het doen is. Dus we uh, moeten eens dus even kijken hoe zich zo ontwikkelt. Ja, maar Het is wel gek, dan komen we even terug bij jouw... Uh... Uh, moment ook dat Frank de Boer zich dan echt wel wat aantrekt van wat andere trainers, in dit geval oud-trainer Willem van Hanegem, over Theo Jansen zegt. Uh, zou, die, zou die dat niet moeten doen? Zou die zich daar gewoon helemaal afzijdig ah, nee, moeten houden? Nee, dat is logisch. Kijk, je, je, je, straks komt misschien dat onderwerp volleybal ook wel aan de orde. En is dat ja. hetzelfde met de Havital. Ik bedoel, je kan een aantal zaken daarvan van goed of slecht vinden. Alleen, ja, het is een idee, en een spelconcept. De manier van spelen, strategie, tactiek. Hoe je een team opbouwt. En dat heeft tijd nodig. Maar we willen natuurlijk direct resultaat zien. Nou, dat werkt gewoon niet. Ik hm. moet wel zeggen dat... Real Madrid natuurlijk wel uh, fantastische counters in huis had... en uh, die zie je niet vaak voorbij komen. Ik bedoel, maar dat is de kracht van de tegenstander. Ja, Tom Boot, wil je Frank de Boer de tijd geven? Nou, de tijd geven. Hij moet de tijd krijgen. En dat is alleen van het bestuur. Jij zei net, je aantrekken van de buitenwacht. Ja. Ja, als hij een sterker trainer is, trekt hij zich niets. 0,0 van de buitenwacht. Hij gaat gewoon zijn gang. En als de buitenwacht vooral bij Ajax zoveel invloed heeft... dat zijn baantje eraan gaat, nou, dan gaat zijn baantje er maar aan. Maar je hebt je eigen visie en het bestuur moet daarin uh, achter je uh, staan. Ik vind wel... Kijk, dat vangt de boer een beetje te gemakkelijk of die wedstrijd tegen Madrid. Het is heel simpel... En Maarten zei het al een beetje... Real Madrid is gewoon vijf klassen beter. Af, afgelopen. Ja, punt. He, ja, en, dat was duidelijk. Hè? Een beter ja. resultaat is niet mogelijk. Nee, nou, dat is heel duidelijk. Zo, zo zag het er een jaar geleden uit. En we komen dus tot de conclusie dat daarin niets veranderd is in een jaar tijd. Nee, in principe niet. En, uh, maar daarom is die, die wedstrijd... Het gaat nu om wat ze, wat ze tegen Groningen doen. En ik zeg het eigenlijk hierom omdat Frank de Boer wil een bepaalde manier van spelen. Hij heeft een bepaald idee daarover. Alleen jullie, jullie als coaches weten ook van om, te, om, te, um, om, om spelers te laten geloven in, in dat het goed is wat je doet, moet je wel resultaten hebben. Anders dan, ja, gaan mensen toch denken: van ja, maar zouden we het dan toch niet zo doen en zouden we toch niet dit? En hij heeft nu vier toppassaarden dit seizoen gehad waarin ze niet gewonnen hebben. Mm -hmm. Om wat voor reden dan ook, maar ze hebben hem niet gewonnen. En. Ja, dat, die, die druk die gaat er straks wel op liggen. Dat, dat is ook meer, niet meer dan logisch, denk ik. Nou ja, en zou dan dat uh, verhaal rondom Theo Jansen... Uh, hij zou dan ineens weer niet goed genoeg zijn... en hij haalt hem eruit. Heeft dat dan te maken met een bepaalde onzekerheid? Nou ja kijk, wat je bij, die, bij Theo Jansen ziet, dit hele verhaal eromheen... is dat heel veel mensen, iemand stipt het aan... en vervolgens gaat het als een sneeuwbal, gaat het rollen, ja. gaat iedereen zich daarmee bemoeien. En dan worden er ook dingen gezegd die misschien helemaal niet reëel zijn. En Frank de Boer vindt op een bepaalde manier... Theo Jansen doet dit wel goed en doet dit niet goed. Alleen door nu zelf ook zo'n signaal in zo'n wedstrijd af te geven... van hij is dan de eerste die gewisseld wordt... Terwijl Wim Kieft zei het volgens mij vandaag ook wel goed van kijk in zo'n wedstrijd je weet dat alle, iedereen daarop gefocust is op Jansen en je staat 3-0 achter dan kun je ook een andere speler wisselen want nu geef je wel heel erg het beeld van hey, het ligt aan Theo Jansen en uh, het, ja. het, het, het klopt niet en ik weet niet of dat nou zo verstandig is op dit moment. Nou lijkt Theo Jansen mij weer iemand die zich daar echt vrij weinig van aantrekt of heb nou, ik dat helemaal verkeerd? Ik, ik, kreeg, ik kreeg toch niet die indruk in, in Madrid. Er, omdat, je moet je ook voorstellen, hij, hij komt bij FC Twente vandaan... waar een, een, ja, toch heel anders naar gekeken wordt dan naar Ajax. Vervolgens stapt hij maandag in het vliegtuig. Dan liggen dat twee kranten, het AD en de Telegraaf... waar allebei ja, toch vernietigende dingen over hem in staan. En of je het er mee eens bent of niet. Maar dat hele vliegtuig, vol met sponsors, bestuursleden, medespelers... iedereen leest dat en jij zit daar. En dat is een druk die bij Ajax en Feyenoord... Vele malen anders is dan bij Twente of bij andere clubs uit de, uit, uit de eredivisie. En ja. je ziet aan Jansen wel, het, ja, ook het, zijn gezicht tekent ook wel. Het, het is gewoon zwaar en dat is logisch. Ja. Kunnen we even naar, die andere, naar de andere Champions League wedstrijden. Is er iets wat, wat jullie enorm is opgevallen? Of waar jullie uh, van zeggen, hey, wacht even, dit moeten we even bespreken aan de andere Champions League wedstrijden? Nou, ik vond zelf, dat, is, dat heb ik net al genoemd, dat Bayern fantastisch draait. Ja. He, maar Het herstel van Inter vond ik uh, opmerkelijk. Maar het meest opmerkelijke waren de zwakke ploegen. Zogenaamde zwakke ploegen Benfica en Basel. Die eigenlijk fantastisch doen. En we hebben net even Manchester City en Manchester United genoemd. Die, naar mijn idee moeten die oppassen om zich te plaatsen. Ja. Uh, Manchester United speelt de met 3-3 gelijk tegen Basel. Ja. Ja. Benfica is in elftal, die zijn al een paar ja, goed, jaar in ontwikkeling. Ja. En... Het werd tegen FC Twente speelde daar natuurlijk tegen. En er werd dan ook wel gezegd: van, Misschien had Adriaans wat anders kunnen doen. Maar het werd wel even voorbij gegaan aan het feit dat Benfica echt. Uh, die, die zijn in staat om de kwartfinale Champions League te halen dit seizoen. Dat, ja. uh, dat geloof ik zeker. Net zoals Porto. Net hè, zoals die, Porto. Het ja. Portugese voetbal is natuurlijk fantastisch. Ja? Maar ben je het dan ook met mij eens dat Manchester toch een beetje moet oppassen? Want jij zegt 3-3 gelijk in Manchester. Maar even voor einde was nog 3-2. Ja. En de tweede helft was eigenlijk. Min nee of meer voor Basel moet ik het, zeggen. Het zal er denk ik aan liggen, eh, hoe hun speelschema in de Premier League is. Want je hebt gezien, hè, de, de, de, bijvoorbeeld uh, Rafa van der Vaart werd niet ingeschreven tot een hotspur voor de Europa League. Omdat ze die, die league in Engeland zo zwaar vinden dat ze die spelers allemaal van zondag tot zondag willen laten. Uh, pieken op zondag. Mm -hmm. en uh, Stel dat, dat Manchester United nu zometeen zijn laatste twee, drie Champions League wedstrijden speelt, terwijl ze de zondag daarna uh, Chelsea uit of, uh, of, of Liverpool thuis of zo hebben, dan, dan ben ik inderdaad wel benieuwd hoe dat verder gaat. We gaan we nog zijn. even naar de Nederlanders kijken, want Robin van Persie uh, zat op de bank, verbaasden jullie dat? Nou ja, dezelfde reden. Ja. Arsenal is vandaag uh, is belangrijk. Ja, dus het is gewoon sparen. Maar het is maar eigenlijk het, maf, het, sparen tijdens een Champions League ja, wedstrijd. Het, het is gecalculeerd, rekenen van naar die eerste poolfase, zes wedstrijden, da dat lukt ons wel. Maar het, het zal maar eens misgaan en dan, uh, ja dat is dan toch ook wel weer... Uh... Maar ik, het, ja. ik vraag me af, en dan kijk ik even naar Pieter. Uh, kan het niet zo zijn dat ze toch allebei spelen en als ze een goede rust nemen, dat het eerder in hun voordeel werkt, ook mentaal, dan in hun nadeel. Uh, door kunnen spelen is uh, denk ik toch wel belangrijk. Hè? Je weet dat als je gaat, uh, gaat rusten, kan je dan weer op gang komen. Is over het algemeen lastig. Maar ja, je moet leren omgaan met uh, vermoeidheid. Dat is natuurlijk een bepaalde hardheid die je, die je moet ontwikkelen. Kunnen presteren ook als je moe bent. Ja. Dat is natuurlijk een van de, van de trucs ook in, in wedstrijdsport. Uh, de ene speler kan dat wel, de ander niet. Uh, maar ja. Je gaat kijken naar waar je kansen liggen. En dan kan het best zijn dat je op een gegeven moment kiest van nou, ik doe maar even iets anders voor, voor de komende dagen. Alleen ja, ik vind wel, je moet je spelers wel voor kunnen bereiden. Op, op een zware competitiebeleid. Dus je moet aan de gang kunnen gaan. Kijk, ik begrijp ook bij rugby de WK die ga, gaande is. Daar heb je ruimte nodig om, om te rusten. Want dat hou je niet vol anders. Maar, maar je, moet... je moet als trainer, dus je spelers ook niet al te veel verwennen door. door... Veel ja, rust maar, in te bouwen. Het is van jaar rust inbouwen. Ik herinner me nooit nog uh, ooit met AZ toen ze van Excelsior verloren. Toen zei uh, Louis: zei Van nou, we moeten ze even wat rust geven. We zijn vermoeid. Persoonlijk had ik dat nooit gedaan. Ik had ze gewoon aan, aan, de, aan de slag, aan de beweging gehouden, onder controle, niet naar huis sturen. Zorg hm. dat die machine toch blijft draaien en dan kan je er veel makkelijker inschieten. Nou, we zagen dat ze waren. Ze waren helemaal overman door spanning en wat dan ook. Ze waren helemaal uit die sfeer gekomen. Dat is ook een van de moeilijkste dingen als je op toernooi bent... en je bent vermoeid en je krijgt een wedstrijd... en je zegt, jongens, we moeten even wat anders gaan doen. Levensgevaarlijk. Je raakt eruit. En, je, en het is mentaal heel lastig om, om direct op dat hoge niveau in te stappen. Ja, maar ja. je vergis je ook, hoor want het recuperatievermogen... van hele jonge mensen is zo verschrikkelijk groot. Ik bedoel, als er één dag tussen zit, dus twee of drie dagen... ja, dan volgens mij ben je dan al uitgerust. Ja, dat is ook zo. Maar, 24, 48 uur ja. moet het zijn. Ja. Alleen als dat op gaat lopen en de competitie. en er zijn wat spanningen. het lichaam reageert uh, tolerant. Ja. Bij, bij Arsenal zitten natuurlijk in een fase met heel ja. veel druk. negatieve druk. En ik denk dat Wenger als de dood is. dat van Persie een schop krijgt. en dan op zondag ja. niet kan spelen. Ja, dat, dat, dat is iets anders. Bang voor het, blessures. Daar zal hem ja. in zitten. Nee. Laten we toch, uh, nu toch maar even uitkomen bij TVS. Want dat was wel heel opvallend. Uh, Ton uh, Boot zei het al. Manchester City uh, trainer uh, Roberto Mancini uh, ja, die was ook woedend. Hè? In het Champions League duel tegen Bayern uh, weigerde TVS dus in te vallen. En um, uh, Djeko maakte al dat misbaar toen hij uh, gewisseld werd. Um, ja, nou ja, Ton zei het al. Uh, wegwezen. Hè? Als ik de coach was geweest, uh, wegwezen. Wat zegt Pieter Murphy? Ja, precies, hetzelfde natuurlijk ja. ondermijnt zo groot je, je teamdynamiek. Daar kan je gewoon niet meer aan de slag gaan. Dus dat ja. is uh, moeven gelijk. Ja, maar goed, die coach kan wel erg kwaad zijn. Maar volgens mij is dit het gevolg van een heel lang proces al. Want als die uh, uh, Bosnische spits en, uh, gewisseld wordt... en ook zo misbaar ja. maakt... en men grapjes maakte over de uh, doodtrappen van Nigel de Jong... op de trainingen... nou, daar zit er wel iets mis natuurlijk. Dus Mancini is... Volgens mij veel te laat. En zo van om één of twee wedstrijden te verliezen En dan is het goodbye, Monshine. Ja, maar die hebben, ja, die hebben een selectie... dat is ook niet gezond. Daar da, da zijn dertig da zijn internationals bij wijze van spreken... die moeten spelen om... om die, die ook moeten knokken om al op de bank te komen. en ja, Dat kan bijna niet goed gaan. Maar bij TV zit er ook nog een, in die zin een geschiedenis vast. Hij wilde eigenlijk al weg in de zomer. Hè? Hij, wilde, hij zag het niet meer zitten in Engeland... Nee, want dat was dat, was ja. dat uh, beruchte interview ook, hè? Ja. Dat het te veel regenen, ja. inderdaad. En hij heeft toen, ze hebben hem op een of andere manier dan toch overgehaald... ook wel om te blijven. En ik denk dat hij zoiets had van, ja... ik keur het ook niet goed, maar van, ja, dan blijf ik... en dan stel je me niet op. Ja, dat, uh, dat, ik denk dat dat er bij hem ook dan ook achter zit. Ja, maar hij moet niet zo kunnen... dan moet hij het nee. gewoon spelen en niet zeggen communicatie... Ja, hij had het nee, niet helemaal ja, begrepen. Hij had het niet helemaal nee, begrepen. Ja, Wees dan keihard en zeg dat gewoon. Hè? En... Uh, maar ja. is dat nou, uh, uh, ik denk dan aan bijvoorbeeld de, de echte grote sterren. Als uh, Lionel Messi, die zie ik dat nog niet zo snel doen. Wat, wat is dat? Dat, dat? Zit dat ja. in de karakter van iemand? Of? Misschien is Barcelona wel een voorbeeld van, Maar dat, dat zou Pieter denk ik wel kunnen uitleggen. Maar die, die hebben de karakters ook bij elkaar gescout. Wie, wie ja, past en wie kijk, niet of niet? Ik, ik zeg altijd, ja, deze, deze gasten die, die, die, die zweven boven de werkelijkheid hè. Die leven in een totaal ja, andere wereld die, die, misschien. hun, nou. hun wereld, ja. laten we zeggen, de evenaar die loopt door hun bilnaat, zeg ik altijd. Hè. <laughs> dus dat is dus het centrum van de wereld. Maar ja, dat is natuurlijk niet zo. <laughs> ja. De, maar ja, het zijn de, de, de momenten. Ze kunnen natuurlijk je wedstrijd voor je winnen. Alleen ja, op zo'n termijn van, van ontwikkeling van je team en andere spelers. Ja, het, het kost zoveel energie. Je wordt er knettergek gek van, ja. Het gaat maar, toch om het geheel natuurlijk. Ja. Je doet een, team, met een individuele sport is het nogal makkelijk... maar met een teamsport wordt het zeggen, een optelsom van alles. En dan is het nog maar de vraag of dat soort spelers... Maradona, ik, ik noem maar wat nu... Mm -hmm. of die uh, in, in het totaal voor je team ja. dan eigenlijk wel helpen... Hè? Maar, ik vond het wel leuk, want je, het karakterologisch is het niet zo. En er is een sociologische wet, als je eenmaal een superster bent... Nou, men heeft hier bij ons ook het spreekwoord... het zijn sterke benen die de wilde kunnen dragen. En er zijn een aantal die dat niet kunnen. En Messi kennelijk wel, dus het is niet... Maar, eh, maar, maar, en TVS zeer zeker niet, hij is ook twee weken geschorst, nou ja. Maar, bij Barcelona speelde Ibrahimovic... En, en die heeft er maar één seizoen gespeeld, omdat ze... Ja, hij zelf ook wel merkte dat dat dat, ja. dat dat matchte niet. Zijn zijn verwachtingen, maar ook zijn ego en zijn dat dat matcht niet met, met wat die wat die ploeg aan het doen was. En mm -hmm. toen is hij na een jaar ook ook eigenlijk weer weer weer naar buiten geduwd. van joh uh, ja. we verkopen je weer dus. Ja, ja, wat je ook ziet bij bij bijvoorbeeld Barcelona en bij goede teams die erin zitten en dat is die beginnersgeest. Dat zijn gewoon kinderen die aan het spelen zijn. En er is geen belasting. Ze, ze zijn gewoon aan de slag. Ze zijn blij als ze, als ze scoren. Het is gewoon een pure beginnersgeest. Zoals een kind speelt: elk moment is je mogelijkheid. Gaat het fout? Elk moment is er weer om het weer goed te doen. Hè? Dus die, er zit geen mentale belasting. Ze zijn gewoon leuk bezig, als kinderen aan het spelen. Nou, maar kinderen worden ouder. Dus mijn vraag is eigenlijk: wat verwacht je dan in de toekomst van ze? Nou ja, als je die, kijk, Rons Werven, die had altijd een heel mooie, mooie opmerking. Komt in een heel stramin om te spelen, alles moet en we moeten beter worden. En toen was hij daarmee klaar. Toen ging hij nog een, een paar jaar aan mijn club spelen. Rooselaar, en toen zei hij: ja, ik ben nou weer lekker aan het spelen. Ik ben nou weer los. Dat blijkbaar hebben mensen en spelers behoefte aan om die losheid... Ja, gewoon als een kind, ja, het is beginnersgeest, kan niet anders noemen. Ja, ja maar Barcelona wint de Europa Cup. Hè? En laten we zeggen, in die moeilijke geest van... Uh, uh, wie noemde je net ook weer? Uh, Ron Zwerven. werden ze in 1996 wel even olympisch kampioen ja, natuurlijk. Maar je hebt, weet ook hoe die hele opbouw is geweest. Dat is een hele zware periode geweest van misschien wel tien jaar. En daarna dan, dan, ja, ben ik weer teruggekomen, misschien tot wie helemaal zelf was om lekker vrij te spelen. Vrij uit kunnen spelen. Ja, als je dat als coach voor elkaar kan krijgen met, met, met, met, met oudere spelers ja, dan ga je in een leuke uh, nieuwe dimensie ga je tegemoet. Hoor. Ja, Maarten? De, de, nou, de, de meest succesvolle voetbalploeg van de laatste decennia dat was het AC Milan. Met onder andere Van Basten, Rijkaard, Gullit. En uh, laatst een interview met Van Basten over dat elftal. En hij vertelde ook dat uh, uh, jongens als Maldini, Costa Cura... die zegt, kijk maar eens hoe lang die doorgespeeld hebben. Tot hun nee. 41ste. Ja. En precies dat, zei hij, die hadden zoveel plezier. En het ging zo, zo met, met, ja, met, met, met zoveel voldoening. dat passie, ze, hè? Dus passie. Ja, dat, dat... En dat ze, dat ze jaar in jaar uit, zeiden ze van tevoren tegen elkaar... voor het seizoen begon, oké, okay, we kunnen zes prijzen winnen. En we gaan, ze, we gaan de vorm ze alle zes te winnen. En dat gedeelde ze jaren dan een stuk vol. En, en, maar ook op een gezonde manier, want ze hebben tot hun 41ste kunnen doorspelen. Maar uh, kijken uh, trainers genoeg naar, want uh, dat, dat kwam net ook ter sprake... Hè? naar karaktertrekken karakter van mensen, of het allemaal wel, wel past. Kijken trainers daar eigenlijk genoeg naar? Ja, daar kijken zeker trainers naar. Kijk, het is heel simpel. Gun je iemand anders uh, licht in zijn ogen... Ja. ja, en wie hij is of wat hij is, ja, dat maakt niet zoveel uit, maar ben je bereid om, om laten we zeggen, die stap te maken? Hè? Dus, dus langzaam kan je met een ander omgaan die misschien helemaal tegenovergesteld is aan uh, hoe jij bent. Kijk, de kracht van Teams is dat als je dat kan om, omarmen, de, de, laten we zeggen, de, de, de tegenhanger voor jou, die heeft kwaliteiten die jij niet in je vingers hebt zitten. Orang. En wil die hebben? Wil die, wil die, wil ja. je die pakken? Dan kan je ook, ook jouw ding geven. Ja, dan heb je het voor elkaar. En ja, maar, dat zijn vaak processen die we zelf lopen. Ja, maar is, dat, is het de taak van de trainer om het zo te krijgen? Of is het ook de taak van de trainer om te constateren, jij past niet, dus jij hoort er niet bij. Nou, zo, zo erg zou ik het niet willen gaan. Kijk, wat is nou het ideale team? Ja, dan ga je allerlei uh, punten op een lijst en ga je scoren... maar dat is niet het ideale team. Het ideale team is op dat moment wat met elkaar samen wil werken. En dat kunnen best mensen zijn die geen vrienden van elkaar zijn... maar wel een soort kameraadschappelijkheid kunnen opbouwen... van me luisteren. Als ik iets heb wat ik uh, jou kan geven... Krijg ik krijg iets terug voor jou. Ik moet iets terug kunnen krijgen. Dank voor dit moment. We zijn zo ja. terug. En dan gaan we natuurlijk verder over voetbal praten. Over de Europa League bijvoorbeeld. Tot na vijven. En langs de Op ik wil dat je uitzoekt wie van de familie Harriet heeft vermoord. En sindsdien mij probeert tot waanzin te drijven. Millennium.